7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en het IMF zijn opgelucht dat Spanje hulp accepteert om de bankencrisis in het land op te lossen. Gisteravond maakte Spanje bekend dat het geld uit het Europees noodfonds gaat gebruiken om problemen met banken aan te pakken. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen van Europa. Volgens het IMF is dat genoeg om het vertrouwen in de banken te herstellen en Spanje zekerheid te bieden. De Amerikaanse minister van Financiën, Geithner, noemt de hulpvraag een duidelijke stap op weg naar een financiële eenheid die nodig is voor de veerkracht van de eurozone. Amerika heeft de afgelopen tijd vaker laten doorschemeren dat Europa meer moet doen aan de versterking van de economie. President Obama vreest een nieuwe Europese recessie. In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media om gisteravond te gaan rellen op het Jonkbloedplein. Daar bekogelden ze de politie met vuurwerk, flessen en eieren. Ook waren er vechtpartijtjes. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Voor zover bekend was het vannacht rustig op het Jonkbloedplein en waren er agenten om toezicht te houden.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 De UEFA is een tuchtzaak tegen de Russische voetbalbond begonnen... vanwege het wangedrag van Russische fans afgelopen vrijdag. Tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië in Polen gooiden Russische supporters vuurwerk het veld op. Ook werden er racistische opmerkingen geschreeuwd naar een Tsjechische verdediger... en droegen sommige fans extreemrechtse vlaggen. Na de wedstrijd vielen tientallen Russen stewards aan. Daarbij raakten vier stewards gewond. De Europese voetbalbond UEFA bekijkt of er disciplinaire maatregelen tegen de Russen moeten worden genomen. De terugzaakdienst woensdag en de Russische voetbalbond kan een boete krijgen. Bij herhaaldelijk wangedrag kan Rusland uit het toernooi worden gezet. Alle 14 inzittenden van de helikopter die vrijdag in Peru vermist raakten zijn omgekomen. Onder de doden is ook een Nederlandse man van 39. De helikopter stortte neer op een besneeuwde helling in het Andesgebergte op bijna 5000 meter hoogte. De zoektocht naar het toestel liep flinke vertraging op door het slechte weer. In de helikopter zaten veel toeristen. Naast de Nederlander waren er voornamelijk Zuid-Koreanen en Peruanen aan boord. Ze waren op weg naar de toeristische plaats Cusco in het zuiden van Peru. In Frankrijk is vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Zo'n 46 miljoen kiezers kunnen stemmen op een van de 6600 kandidaten. De verkiezingen zijn cruciaal voor het beleid van de nieuwe president Hollande... Als een socialistische partij een meerderheid haalt... kan hij met gemak zijn verkiezingsbeloftes nakomen. Volgens peilingen halen de socialisten bijna een absolute meerderheid. De tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen is over een week. Bij zijn afscheid van het Limburg Symfonieorkest is chef-dirigent Ed Spanjaard... benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij was twaalf jaar chef-dirigent van het Limburgse Orkest. In een dankwoord van de directeur van het orkest werd Spanjaard omschreven... als een bevlogen dirigent en een grote inspirator. Ook werd hij benoemd tot eredirigent van het Limburgse Orkest. In de afgelopen decennia stond hij voor vrijwel alle Nederlandse symfonieorkesten... en trad hij als gastdirigent over heel de wereld op... Ook was Spanjaard verantwoordelijk voor de muziek... bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in 2002. De Venezolaanse president Hugo Chavez zegt dat hij gezond is. Vorige maand keerde hij terug naar Venezuela... Na, na een reeks bestralingen tegen kanker op Cuba. Dit weekend onderging hij een uitgebreide medische controle... waarbij werd gekeken of hij nog steeds kanker heeft. Tegen verslaggevers zei Chavez dat de uitslag van de tests positief is... Volgens de journalisten zag hij er gezond uit en was hij goed gehumeurd. Tijdens een behandeling gingen geruchten dat hij zieker was dan officieel werd meegedeeld. Chavez hoopt in oktober te worden herkozen als president in Venezuela. Giovanni Martina heeft in New York het Nederlandse record op de 200 meter verbeterd. De sprinter uit Willemstad won de Diamond League wedstrijd in 19 seconden 94 honderdste. De oude record stond sinds 2001 op naam van Troy Douglas. De Antillia Martina komt sinds vorig jaar uit voor Nederland. Het weer, vanochtend zonnige periode. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En blijft het overwegend droog. Er staat een meest matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur ligt tussen 17 graden aan de kust en 20 in het binnenland. Tegen de avond vanuit het zuiden toenemende bewolking en enkele buien. Morgen bewolkt en regenachtig bij een temperatuur om 19 graden. Dit was het NOS Journaal. in augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek tijdens de Robeco Zomerconcerten in het concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op robecozomerconcerten.nl. E-matching online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan? Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam.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 Dit is De Zondag. Met Kiva Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik elke week een inspirerende landgenoot ontvang. En vanmorgen is dat schrijfster Mariette Meester. Ze woonde tot haar achttiende in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. En keerde terug naar dit dorp om er een boek over te schrijven. Mariette, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, toen je daar als kind woonde, toen stonden er overal in dat bord of al in dat dorp, bordjes met verboden toegang. Dat klopt. Voor ja. wie waren die bordjes? Voor de bewoners of voor de gedetineerden? Nee, die waren voor, uh, voor de buitenstaanders. Dus uh, je mocht alleen maar in Veenhuizen je, je bevinden als je daar echt woonde. Of als je in de gevangenis zat natuurlijk, ja. maar dat is logisch. Maar ja, er stonden ongeveer 300 bordjes verboden toegang om het dorp heen. Dus het was niet zo dat er naar hoge hekken stonden... maar je mocht je daar gewoon niet wagen. En dat was voor de veiligheid. En staan die bordjes er eigenlijk nog steeds? Nou, die zijn pas, uh, niet, lang, niet lang geleden zijn ze weggehaald. Dus je mag er nu komen. Er is ook een museum. Je mag, er is ook een beetje toerisme op gang gekomen. Dus ze hebben ze niet achterlaten ja. als, uh, als. Nou, enkele staan er nog. Dat is wel oh. leuk. Oké. Okay. Maar er is nooit verwarring dat mensen dan op dat moment meteen stoppen en denken: ik, ik mag hier niet verder. Nou, dat gebeurt of... toch wel. Jawel, ja, jawel. Ja. Maar... <laughs> um, hoe zag dat veenhuizen er eigenlijk uit? Daarvoor gaan we even terug in de tijd, naar 1971. Dit is het zichtbare deel van Vinhuizen, het topje van de ijsberg. Enkele huizen langs een kanaal met opschriften in halleluja-stijl. Weggestopt in een verhoekje van de provincie Drenthe, achter bordjes verboden toegang. En hier wonen ze dan samen. De gevangenen en hun bewakers, de sociale ambtenaren, het keukenpersoneel, de verplegers, de huismeesters en de werkmeesters. En dat allemaal op een terrein onder permanente bewaking van de gestichtswacht. En wie toch mocht proberen stiekem in Veenhuizen binnen te rijden... die loopt het risico te worden aangehouden en een verbaaltje te krijgen. Elders in Veenhuizen, streng gescheiden van de glaasje oplaatje rijden gestrafte, verblijven de andere gedetineerden. Met gevangenisstraffen variërend van soms enkele weken tot vele, vele jaren. Ja. Dat was een flashback uit het Veenhuizen van 1971. Dat waren geluiden uit een uitzending van Gewest tot Gewest uit dat jaar. Ik praat met Mariet Meester, schrijfster van het boek Kolonie Kak. Over het leven in een gevangenisdorp. En je woonde daar tot je achttiende. Even voor de helderheid. Een schets van wat dat Veenhuizen nou is. Het was een echt dorp. Ja, het is dus uh, in, in, in Drenzen. Uh, het is ongeveer 3000 hectare groot, het gebied. Het, het bestaat eigenlijk uit drie stukken. En die zijn alle drie geformeerd rondom een gesticht, zoals wij in die tijd zeiden. En er zijn nog steeds drie gevangenissen, hoor. Maar in, in, in mijn jeugd dus had je dus drie ja, gestichten. En uh, ja, je had overal mensen in zwarte uniformen. dat was ook het bijzondere. Maar het was dus een uh, dorp, daar stonden die drie gestichten in. Precies. En uh, alles in dat dorp had te maken met... De zorg voor, rondom ja. en alles wat met die drie gestichten te maken Precies. had. Precies. En daar, daar zaten dus gevangenen in. En iedereen die in dat dorp woonde, werkte in de gevangenissen. Dus het was een hele ja, niet-pluriforme niet samenleving natuurlijk. Dus de vaders van mijn vriendinnetjes hadden ook allemaal uniformen aan. Zwarte petten op. En uh, ja, iedereen was justitieambtenaar. En zo komt het. Uh, dat het boek ook zo'n rare titel heeft: koloniekak. Want de rest van Drenthe, ja, dat was meer een agrarische samenleving natuurlijk. En, en daar sprak Rens, men Drens. Dat sprak men Drens En uh, ja, die, die mensen die, in die voor justitie werkten, werden van overal aangevoerd. Dus die werden de, door de. Buitenstaanders of de mensen buiten Veenhuizen gezien als koloniekak. Dat was een soort scheldwoord, maar tegelijkertijd zat er ook een beetje jaloezie in, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dus het is nu langzamerhand een geuzennaam geworden. Ja. En uh, wat had de familie Meester gedaan om te worden verbannen naar dit woord? <laughs> ja, dat is ook heel, heel, heel toevallig gegaan. Ik ben er als baby terechtgekomen. Ik ben mm -hmm. er niet geboren, maar mijn vader werkte als onderwijzer in Den Haag en die wilde gewoon hoger op en die heeft gesolliciteerd op een baan als hoofd van de school met de Bijbel. En uh, dat is gelukt. En plotseling uh, zat ons gezinnetje in Veenhuizen. Dus, en wij waren eigenlijk, ja, er waren maar twaalf gezinnen uh, die niet uh, bij justitie in dienst waren. En daar waren wij er dus één van. En um, hij werd hoofd van de, de school met de Bijbel. Uh, um, dat impliceert dat er ook andere scholen waren in dat kleine dorp. Er ja, is ook nog een openbare school in de Ook nog. Ja, ook nog. Ja, je had er alles hoor. En, ja. Maar uh, alles wat er was, was ook, hoe uh, uh, uh, uh, was ook verzuild. Heel erg verzeild. Ja, dat was ontzettend. Ook, ja, je had, kijk, het waren allemaal justitieambtenaren, Dus die mensen hadden ook allemaal een rang. Dus die mensen hadden, had ik als kind geen idee van, hoor. Maar uh, ja, om die petten zaten randjes, zilver, uh, goud, streepjes. Uh, op de kraag hadden ze dingen. Dus iedereen wist van elkaar, oh, wacht eens, die heeft die rang. En dat zag je ook aan de huizen waarin ze wonen. Want uh, mensen met een lage rang, die wonen in een klein huis... Maakte hij nou promotie? Dat ging bijna vanzelf eigenlijk met de jaren. Kwam je in een hogerhuis? Dan mocht je naar een hogerhuis. En ja, net ook in die reportage van, van Gewest tot Gewest... werd al iets gezegd over die halleluja-opschriften. Mm -hmm. En er stonden dus op de grotere huizen moralistische opschriften. Werk en bid, werken is leven, arbeid, adelt, dat soort dingen. Ja, ook dingen als bitter en zoet, zag ik. Bitter en zoet, inderdaad. Ja. En, en naar zo'n soort huis mocht je dus als je, als je was opgeklommen in een rang. Dus het was inderdaad enorm verzaald. Ja. Nou hadden we het net over die verboden toegangbordjes. Ben je zelf in je eigen jeugd nog wel eens uh, ergens uh, gekomen waar je niet mocht zijn? Nou ja, het leuke was natuurlijk voor ons, uh, je mocht overal komen. Dus je voelde je heer en meester in, in de bossen bijvoorbeeld. Ja, als je daar in Vinhuis opgroeide, werd je vanzelf een huttenbouwer. Want die bossen waren enorm. En verder mocht niemand te komen. Dus dat, uh, je had allemaal het gevoel dat je een beetje landgoed uh, ja, landgoedeigenaar was. Just like I predicted We're at the point of no return We can go backwards And our corners haven't turned I can control it If I sink or if I sink Lucy Silvas, your maid. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is schrijfster Mariette Meester. Die opgroeide in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. En Veenhuizen, moet ik zeggen. En keerde vorig jaar terug om er een boek over te schrijven. Nogmaals, hartelijk welkom. Um, je groeit dan op in Veenhuizen. Um, wat zijn je vroegste herinneringen aan die tijd? Ja, ik. Ik, uh, ik zie nog voor me hoe ik een jaar op drie, vier was. En ik stond in de erker van ons huis. Ik keek naar buiten. En uh, toen zag ik een ja, heel vaag beeld is het hoor. Maar een grote groep mannen in, in bruine pakken. Het was op zondag. En die gingen naar de kerk. En achteraf gezien denk ik, ja, dat zijn gevangenen geweest. Dus dat is eigenlijk mijn eerste beeld. En verder heb ik een heel idyllisch beeld. Ik bedoel, het, het was geweldig om daar op te groeien. Ik, vond het, uh, ik heb een hele mooie jeugd gehad. En, en, en... Dat is toch gek voor, voor ons om te horen. Dat is, nou, ik heb eigenlijk, uh, het was uh, heel idyllisch. Maar je was omgeven door, door uh, uh, boeven. Ja, maar dat, dat maakt het eigenlijk achteraf gezien. Achteraf gezien ga je het analyseren natuurlijk. En dan denk je van, ja, ik was een onschuldig kind. En het is eigenlijk een beetje het, Bijbel, het paradijsverhaal uit de Bijbel natuurlijk. Ik bedoel, daar had je ook Lammeren en Leeuwen die mm -hmm. samenleefden. Dat ging ook allemaal goed. En dat was bij ons ook zo. Want... Kijk, het, is ook zo, het was ook zo, de, de gevangenen werkten ook bij je in de tuin. Gingen ook met ons samen naar de kerk. Dus je leefde eigenlijk met ze samen zonder dat het nog gevaar opleverde. Want ze waren wel altijd bewaakt. Dus je kon ook heel goed zien, de, wij zijn goed als het ware, de mensen, mm -hmm. de bevolking. En het kwade, dat zit in de gevangenis, maar dat wordt onder controle gehouden. Dus eigenlijk was het heel idyllisch, heel, heel paradijselijk. En, en je vertelt, ze, ze, ze werkte ook in en rond het huis... Ja, niet in het huis, in hoor. Echt. Tenminste, heel licht gestraft. Je had bijvoorbeeld jehova getuigen die, uh, ja, die wilden niet in dienst. er die waren totaal weigeraars, maar die wilden geen Die wilden niet in militaire vangen. dienst, Precies ja. niet en, en, en nou ja, die hadden ook andere kleding aan, hadden spijkenpakken aan. En uh, ja, die mochten dan wel in het huis komen. En het, bijvoorbeeld eens een keer zo'n jehova heeft de uh, slaapkamer van mijn ouders geschilderd. Maar de andere, de zwaardere gestraften die mochten alleen buiten komen. Die gingen onze ramen lappen en nou, in de tuin werken. Zat je als meisje van 12, 13, zat je lekker te zonnebaden en er kwam ineens zo'n ploeg gedetineerden aan. Nou, dan rende je naar binnen natuurlijk. Oh, toch wel. Maar, dat wel, tuurlijk. Ja, ja. Het zijn toch mannen? Ja. Hè? maar er was altijd bewaking bij hoor. Met, met, uh, ja, met een, uh, een karabijn heet zo'n ding, geloof ik. Ja, ja. Maar hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat, dat, dat, dat Veenhuizen is ooit een gewoon dorp geweest. Het is nooit een gewoon dorp geweest. Oh. Nee, nee, het was echt. Uh, ja, begin 19e eeuw was het uh, gewoon een klein gehucht met een paar huizen in het veen. En toen, ja, toen had je veel armoede in Nederland. En je had de maatschappij van weldadigheid. Dat waren stel mensen uit de elite, zeg maar. En die, uh, ja, die waren ongerust over die armoede. En die wilden proberen wat aan te doen. Toen hebben ze eerst in Frederikshoort Willemienhoort, hebben ze gesticht. En daar werden kleine boerderijtjes neergezet... waar arme mensen konden, konden proberen een beter leven op te bouwen. Mm -hmm. Maar al gauw ja, zagen ze hoe groot het probleem eigenlijk was. En toen gingen ze ook uh, gestichten opzetten... waar mensen gedwongen naartoe moesten. Dus er waren eigenlijk onvrije koloniën zoals het heette. En zo is Veenhuizen ontstaan. Er zijn dus gewoon in het, op een hele uh, ja, ruige plek zijn drie gestichten neergezet. Maar die zijn langzamerhand... Uh, uitgegroeid tot gevangenissen. Dus het waren maar... eigenlijk eerst plekken waar ze mensen wilden verbeteren. Mm -hmm. Maar niet echt criminelen. En, uh, de, dus dan wa was er ergens in een grote stad... Uh, werd er iemand aangehouden die uh, onaangepast gedrag vertoonde? En ja, dat waren inderdaad het... mensen, daklozen zou je ze nu noemen. of uh, werden dat, Ja, toen mensen toen genoemd, die in de drank waren geraakt. Ja. Ja. Mensen die gewoon geen werk hadden, die een moeilijk leven hadden. En, uh, en die kwamen dan in zo'n gesticht en wat werd er daar precies, Nou ja, Op een gegeven moment uh, 1888 of zo begon met het inrichtingen te noemen. Toen was het alleen, alleen nog maar voor mannen. En dan gingen ze allerlei baantjes vervullen. Dus uh, bij de mensen aan huis water bezorgen. Uh, ja, schoorstenen repareren. Nou, wat, wat je maar kunt, kon, kunt verzinnen. Dus die hielden daar het hele dat kleine samenlevingje draaiende... Maar zoals dat vaak gaat met van die totale instituties... daar kun je ook een beetje verslaafd aan raken. Dus dan, ja, bekend verhaal is dat ze dan daar bijvoorbeeld drie jaar hadden gezeten. Dat was dan een maximale uh, opzending, zoals dat heette. En ja, dan waren ze weer in de vrije maatschappij en dan gingen het totaal niet. En dan verlangden ze terug naar dat Veenhuizen. Dus er zijn mensen geweest die hebben daar veertig jaar doorgebracht. Die lieten en, zich gewoon weer oppakken. Lieten weer oppakken en dan weer daar aan het werk. En daar heb ik nog het staartje van meegemaakt. Ja, ja. Want, ja, in de Eerste Wereldoorlog kwamen de smokkelaars. Dat was eigenlijk het begin van uh, de gedetineerden die er kwamen. In de Tweede Wereldoorlog kwamen er nog veel meer uh, gedetineerden. Maar toen waren er nog steeds uh, wat van die oude verplegden, zoals dat dan heette. Dus die, uh, die noemden wij dan opa, bijvoorbeeld. Ja, ja. En um, die um, uh, overgang van verpleging... of het, het, mm -hmm. het zorgen voor mensen die het zelf niet kunnen redden... naar naar, uh, naar een gevangenisdorp, wanneer heeft die ongeveer plaatsgevonden? Ja, dat begon al een beetje in, in, in de Eerste Wereldoorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog, uh, ja, toen, toen werd het echt, uh, echt serieus. En sinds die tijd uh, ja, is het gewoon een gevangenisdorp. En in mijn jeugd waren, waren, waren voor twee van de drie gevangenissen... Waren echt voor zware gestraften. Ja. Nou was die Tweede Wereldoorlog ook wel een boeiende periode... want zo'n gemeenschap is niet heel erg groot. En je mm -hmm. zag daar eigenlijk ook, zelfs binnen die... Kleine gemeenschap, die tweedeling tussen wat we later goed en fout zijn gaan noemen. Ja, ja, onder de bevolking. Ja, ja. ja want ik heb dus voor dit boek... Het boek beslaat niet alleen mijn eigen ervaringen... maar ook vooral ook de verhalen van, uh, van oudere mensen. Dus ik heb met allerlei mensen gepraat, een stuk of uh, ja, tientallen. En uh, ook met een meneer van 97 bijvoorbeeld, dat mm -hmm. was geweldig. En zo heb ik dus ook allerlei verhalen over de Tweede Wereldoorlog gehoord. En ik stond toch zelf ook met mijn oren te klapperen daarover, hoor. Want ik heb één verhaal opgenomen, daar ben ik zelf heel blij mee dat die meneer me dat verteld heeft. Over een man die was verantwoordelijk voor het cellengebouw. En het cellengebouw was de plek waar gedetineerden naartoe moesten die in de gevangenis uh, ja, opstandig waren geweest of uh, een bewaarder hadden bedreigd of zo. En de, het hoofd van het cellengebouw woonde ook in een huis wat vast zat aan het cellengebouw. En die meneer die me dat verhaal heeft verteld... heeft me dus over zijn vader verteld... die dus in de oorlog al vrij snel in het verzet terechtkwam. En die ook wel in die cellen uh, mensen verstopte. He, liet in de cellen? In die cellen, ja. ja. Cellen, ja. ja, ja. En ja. Um, nou ja, het is slecht afgelopen met die meneer. Ja. Maar er zijn een uh. aantal mensen met wie het goed is afgelopen... omdat ze ergens op dat, op dat grote terrein van Veenhuizen... In, op een zolder oh, ja. of in een kelder wel onderdak ja, uh, konden, binnen, konden onderduiken, Ja, he? Inderdaad. Het ja. is ook bekend van dat, uh, het is niet, niet op zo'n grote schaal gebeurd... maar toch wel dat mensen in een uh, gevangenispakje de tuin aan doen waren. Ja, ja. Terwijl, ze, uh, terwijl ze anders het, gevaar liep om opgepakt te worden. Precies. Ja. Ja, het, en het grappige was is dat de fouten in Veenhuizen... ook op een merkwaardige manier fout waren. Want die wilden wel mensen verraden... maar dan liever niet iemand uit het dorp of zo. Want ik las een verhaal van, ja. van de meneer die, die, die hoorde dan bij de slechte. Dat was dan een NSBR, maar die verraadde, uh, uh, als hij wist dat er een rasja kwam... dan vertelde hij dat gauw tegen de buurman. Ja. Zodat hij zijn eigen zoon nog kon uh, inderdaad, verstoffen. Inderdaad, het is een heel menselijk verhaal natuurlijk. Ja. Die man die was met een Duitse vrouw getrouwd... en die was dus op de hand van de Duitsers. Maar ja, die, uh, ja, die, die, die hield ook van zijn buren. Dus inderdaad uh, vertelde hij dan gauw aan zijn buren... van kijk uit, joh, er gaat wat gebeuren. Rekwaardig. Ja. Um, nou, begrijp ik ook uit jouw boek... dat het um, eigenlijk een buitenkansje was... als je in Veen, Veenhuizen uh, kon gaan werken. Oh ja, dat was zeer uh, wilde mensen ontzettend geluid. Dat viel me ook op met, uh, met my, in mijn gesprekken met die oudere mensen. Ik had één meneer van... Uh nou ja, dik over de negentig. En die was als dertienjarig jongetje al door zijn ouders bij een boer geplaatst om daar te werken. En die, toen hij begin twintig was, kreeg hij de kans om in Veenhuizen te gaan werken als gestichtswachter. Dat was een van de laagste banen. Maar mm -hmm. kreeg hij ineens een uniform aan en nou, hij vond het fantastisch. En nu nog, nu hij boven de negentig is, vertelt hij, als hij erover vertelt, dan, dan begint hij te glimmen. En uh, ja, ik mocht daar terecht. En wat waren dan zo al de, de voordelen voor, voor uh, een bewoner van Veenhuizen? Uh, oh daar ja, dat is leuk om te vertellen. Ze hadden ook één, één monument. want het was natuurlijk wel heel afgelegen. Dus e, je had e, één monument. en dat waren voordeeltjes... om het aantrekkelijker te maken, dat je zo afgelegen moest wonen. Want de mensen kwamen uit het hele land, hè? Mm -hmm. dat heb ik nog niet verteld. Maar uh, ja, ik had een gratis zwembad, gratis uh, ja, begraven worden... Uh, een heleboel dingen waren gratis. Ja, lage huren. Lage huren, ontzettend lage huren. In het begin was het zelfs gratis. En, uh, zo had je, ja, en dat je dus die tuinmannen had. En, uh, en je kwam erom in de moestuin, hè, geloof ja. ik. Het was echt <laughs> zelfvoorzienend. In Inderdaad. de zin van dat, dat ook heel veel verbouwd werd. In ja, eigen dus bakkerij. Precies. Je eigenlijk, als, als bewoner hoefde alleen maar zelf uh, ja, het saaigoed te kopen. En dan werd het voor je gedaan door de gedetineerden. Maar je moest wel koffie geven... En dat, ja, dat, dat wisten mijn ouders ook. Geef je er geen lekkere plakkoek bij, dan, uh, dan kun je het wel schudden met je tuin... want er zijn ineens de plantjes weg. Ja, ja. Um, even terug naar, jou, uh, naar jouw beleving van, uh, van, uh, van dat dorp. Um, wanneer heb je eigenlijk door dat het een bijzondere omstandigheid is... Wanneer, waar, waarin je verkeert? Nou, ik moet zeggen dat ik het ontzettend lang niet doorgehaald heb. Want uh, ja, mijn ouders zijn er blijven wonen. Vanaf 1983 werd het mogelijk om er te, wonen, om er te blijven wonen na je pensionering. Want daarvoor moest je dus weg. Hè? We, waren ook nooit, we zagen nooit uh, hele oude mensen, want je moest naar je pensionering vertrekken voor de veiligheid. Ja, daar staan ook wat, maar, uh, wat schrijnende gevallen in van, van mensen die dood zijn en bij, bij wie de, de nabestaanden er ook echt in een poep en een scheet weg moeten. Ja hoor, ja inderdaad. Een vriendinnetje van mij ook. Een vader overleed en uh, toen was het echt uh, wegwezen. Ze is er nog niet overheen. Ja, ja. Maar hebben, ik was midden in het verhaal, dat was het ook ja, weer. Je was aan het vertellen ja. over het feit dat je ouders er zijn blijven wonen. Oh ja, inderdaad. En daardoor zag, zag ik het eigenlijk tot voor kort nog steeds niet echt. Want ja, je staat, ik woon in Amsterdam nu, maar ik sta toch met één been nog in huis, Dus het is best moeilijk om, om afstand te nemen. Dus uh, het, was ook, het is ook niet mijn eerste boek. Nee, maar, uh, nee, nee, daar, nee. daar wilde ik het straks ja, nog ja. even over hebben. Maar... Um, we, maar wanneer had je dan wel door dat het bijzonder was? Pas toen je er wegging. Ja, pas. Je moet echt afstand genomen hebben en dan, dan van afstand bekijken. Je vertelt het aan mensen. Die maar je you... hebt ook op de middelbare school gezeten. Die zou, daar was er geen van. was er toch, was geen middelbare school in Veenhuizen. Nee, toch? oh nee, zeker niet. Dus je moest dus ging, het dorp uit. Ja, ja, je ging gewoon met de bus naar school. Maar er waren natuurlijk meer mensen op school, meer kind, jongeren die uh, ook uit de buitengebieden kwamen. Ja, wel, maar die buitengebieden waren nooit een, een, een gevangeniskolonie, zeg maar. Nee, dat is waar. Nee. Wat, heb je, wat, vond de buiten, wat vonden je vriendinnen van buiten Veenhuis ervan? Ja, die dachten natuurlijk vaak wel dat het eng was. Ja, nee, dat is zo. En dan zei ik dat het niet eng was, natuurlijk. Nee, nee. nee. Um, je bent uh, teruggegaan. Uh, uh, om maar uh, koloniekak te gaan schrijven... of in elk geval research te doen voor koloniekak. Um, wat was eigenlijk de aanleiding om aan dit boek te beginnen? Nou, bent... ik, ja, ik, ik heb al eens een roman geschreven die zich in huis afspeelt... maar dat gaat over een meisje van twaalf. En ik had altijd in mijn hoofd ik wil nog eens een keer een volwassen roman schrijven. Echt met, uh, op basis van historisch correcte uh, achtergrond... maar dan een, een, een verzonnen een fictief verhaal. Dus ik ben teruggegaan voor drie maanden. Er stond een hele mooie oude pastorie naast het huis waarin ik ben opgegroeid... Dus, en die pastorie is van de Rijksgebouwendienst. Dus uh, ja, ik mocht daar wonen voor drie maanden. Maar toen kreeg ik al heel snel opdracht of een, een bezoek van de directeur van het Gevangenismuseum... en de directeur van de drie gevangenissen die daar nog zijn. En die zeiden, ja, allemaal goed en wel zo'n roman... maar wij willen een echt gebeurd boek, wij willen een heel ander boek. Kun jij niet mensen gaan interviewen? En uh, zo is het gekomen dat ik er dus 16 maanden ben gebleven... in plaats van drie maanden zoals ik al dacht. En van de roman staat nog geen woord op papier... Ah, gaat hij er nog komen? Hij gaat er nog komen, die ga ik nu maken. En, um, um, dus je bent gevraagd om, om, om dit boek te schrijven. Je, je ging er eigenlijk heen met een, met een ander plan. Uh, is hier uit je research een ander beeld van dat dorp gekomen bij jou... dan je had voordat je eraan begon? Oh ja, ja het is veel rijker geworden. Het is voor mij een totaal ander dorp geworden... Het is ook zwaarder op een bepaalde manier. Want ieder, ieder huis heeft nu voor mij een verhaal. Ga ik naar de begraafplaats, zie ik die naam en denk... oh ja, dat verhaal, oh ja, dat verhaal. Dus het, het is veel rijker geworden, het is dieper geworden... maar het is ook zwaarder geworden. Nou, mooi. Mariette Meester, schrijfster van Kolonie uh, uh, Straks uh, praten we verder. Het is uh, bijna half acht. Tijd voor het nieuws gelezen door Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal.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 In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media om te gaan rellen op het Jongbloedplein. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, flessen en eieren. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. De UEFA is een tuchtzaak begonnen tegen de Russische voetbalbond vanwege het wangedrag van Russische fans afgelopen vrijdag. Tijdens de EK-wedstrijd tegen Tsjechië gooiden Russische supporters vuurwerk op het veld... en scheelden ze racistische opmerkingen naar een Tsjechische verdediger. Ook droegen sommige fans extreemrechtse vlaggen. Na de wedstrijd vielen tientallen Russen stewards aan. En vier stewards raakten gewond. Na alle 14 inzittenden van de helikopter die vrijdag in Peru vermist raakten zijn omgekomen. Onder de doden is ook een Nederlandse man van 39. De helikopter stortte neer op een besneeuwde helling in het Andesgebergte. Op bijna 5000 meter hoogte. In de helikopter zaten veel toeristen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment vrij zonnig met vooral in het noorden wat dikkere bewolking. Het is droog en er staat niet te veel wind uit het zuidwesten tot westen. Vanmiddag stapelwolken en lokaal een bui bij temperaturen van 17 graden in het noorden tot 20 lokaal in het zuiden. Vanavond geleidelijk toenemende bewolking uit het zuiden. Komende nacht is het zuiden gevoelig voor wat regen. In het noorden wisselen bewolkt en droog met lokaal kans op een misbank. De temperatuur daalt vannacht naar 8 graden in Groningen en 12 in Zeeland. Morgen vrij veel bewolking en in de loop van de dag toenemende kans op een regen- of onweersbui. Het wordt maandag ongeveer 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. U luistert naar Dit is de zondag met Kifa Alouche. Ja, nogmaals, uh, nogmaals. Goedemorgen en hartelijk welkom. Ik uh, voor degene die net inschakelt, uh, spreek vanmorgen met schrijfster Mariet Meester en uh, die heeft het boek Koloniekak geschreven. Leven in een gevangenisdorp, het dorp waarin ze uh, zelf uh, opgroeide. Tot de achttiende woonde. Uh, Veenhuizen. En uh, voor het nieuws van half acht hebben we, het, uh, hebben we het gehad over de geschiedenis van dat dorp. En over het feit dat het schrijven van dit boek en het research doen voor dit boek. Um, uh, Mariette een, um, een, een beeld, een breder beeld en een rijker beeld heeft gegeven van het leven en van uh, het dorp. Nogmaals, uh, hartelijk welkom, uh, Mariette. Um, je hebt tot vorige week nog uh, in Veenhuizen gewoond. Uh, in, dat waren die 16 maanden waarover je vertelde. Je ouders wonen er nog. Maar je bent niet bij je ouders gaan zitten voor uh, die research. Hè? Nou, nee, daar ben ik te oud voor, hoor. Nee. Niet meer logeren nee, bij papa en mama? Nee, nee, dat is niks. Nee, nee, nee. Um, uh, Zijn er eigenlijk meer redenen dan het, het, het doen van research... waarom je weer terug wilde naar je... Naar je ja, nou, niet het geboortedorp, maar het dorp waar je getogen bent... Uh, nou, in eerste plaats ging het echt wel over de research, maar het was toch wel heel bijzonder. Ik vond het zo mooi om mee te maken. Het was een geweldige ervaring. Hoe, hoe was het eigenlijk? Ja, er is heel veel niet veranderd. We hadden bijvoorbeeld nog steeds gedetineerd in de tuin. Ah. Dat, ja, dat was heel gezellig. Ja. Die kregen ook weer koffie? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Nee, nee er stonden toevallig twee bouwketen naast de pastorie. En van daaruit onderhouden zij het groen, het openbare groen... En de pastorie hoort ook eigenlijk, uh, ja het is van de Rijksgebouwdienst, dus die tuin hoorde ook uh, tot het openbare groen. Dus uh, ja, we deelden de buitenkraan en zo. Dus wat dat betreft is er heel weinig veranderd. En uh, ja, verder, uh, de natuur is natuurlijk ook nog hetzelfde. En, en voelde je je er meteen thuis? Ja, want ik natuurlijk ook nog wel veel mensen en mensen kennen mij. En uh, ja, je, je bouwt een heel sociaal leven op, dat was geweldig. Dus ik heb enorm veel mensen leren kennen, ook allemaal hele leuke mensen. Uh, uh, ook weer nieuwe mensen, dus? Ook weer nieuwe mensen, want je hebt ook veel uh, ja, mensen die naartoe trekken. Omdat iedereen weet, dat was ook zo leuk. Iedereen weet dat, dat je in iets bijzonders zit met elkaar. Want Veenhuizen probeert ook op de wereld erfgoed de lijst te komen. Mm -hmm. hè? En iedereen weet, dus ik zit hier in, in een heel historisch heel interessante omgeving. Iedereen kent die hele historie ook. Dus je hebt wel met, een beetje een, een, een pioniersgevoel met elkaar. Oké. Okay. Um, je boek heet Kolonikak, de benaming die door de omgeving aan de bewoners werd gegeven omdat ze geen Drens, maar algemeen beschaaf Nederlands spraken. Maar onderling was er ook een duidelijk standsverschil. Luister mij. Ja, als ik het zo mag noemen, werd er toch wel hoog tegen een een ambtenaar opgekeken, tegen een uh, directeur bijvoorbeeld opgekeken. Ja. Dat was echt wel, ja. in de ogen ja. van die, vooral voor de kleinere ambtenaren... was dat wel een, een autoriteit. Het was niet zo familiair als in de daarna gehoord. Want als je ze malig wat met een van dezelfde sprak... nou, dan keek meneer, die keek alles een beetje schief. De directie. Dat loopt ja. dus niet? Nou, nou dat is niet. Het moet altijd afstand wezen. Ja, dat, dat was een fragment en dat ging even over, over afstand. Mm -hmm. Afstand en, en rangen en standen, die, die hebben daar altijd echt... Dat was daar altijd echt. Ja. ja, je had dus één hoofddirecteur en die was een soort halfgod... want die, die was de baas over zowel de gevangenissen als de bevolking. Een soort burgemeester. Een soort burgemeester, en ja, maar ja, inderdaad... Ja. Maar nu toen kwam ik toevallig een meneer tegen, oh, daar heb ik zo'n geluk mee gehad voor dit boek. Een meneer die vertelde mij: uh, ja, Ik ben de zoon van de vroegere hoofddirecteur, Mentrop, maar ik heb een dagboek bijgehouden in die tijd. Bent u betrouwbaar? Nou ja, ik, zeg, ik ben een schrijver, dus ik ben eigenlijk helemaal niet betrouwbaar. Maar ik ben natuurlijk wel heel geïnteresseerd in uw dagboek. En uiteindelijk is het dus gelukt om, uh, ja, om het dagboek te mogen lezen. En dat heb ik dus ook gebruikt uh, voor, uh, voor het uh, boek. Ja. Yeah. Maar dan zie je dus van binnenuit hoe dat gaat in het huis van die, van die halfgod. Ja, ja, ja. En, en, maar hoe, hoe kwam verder die, dat standverschil en die rangen en standen? Hoe kwam dat tot uitdrukking? Uh, ja, echt overal in... Uh, ja, als bijvoorbeeld uh, een, een kind iets had uitgehaald... Dan moest de vader in uniform bij zijn superieur komen om zich te verantwoorden. Dat was een van de dingen. Uh, ja, Heel vroeger, uh, voor de oorlog bijvoorbeeld, dan moest je dus salueren... ook wel na de oorlog, denk ik. Nee, voor de oorlog. Moest je salueren als ondergeschikte als je als je, je, je chef kwam. Dus als je gewoon aan de, het, aan de wandel was en je kwam hem tegen dan? Ja, het was een beetje ja, als je in uniform was. Ja, ja. Alleen als je, als je dus eigenlijk in dienst tijd... Ja. Dus het was helemaal een uh, militair systeem. Ja. Er waren ook heel veel wapens in het dorp. Ja. Maar dat gold ook voor, voor de gezinnen eromheen. Hè? Want als je, uh, als je een bepaalde functie had, dan woonde je in een, in een woning. En kreeg je, een, kreeg je promotie, dan schoof je ook door naar een grotere woning. Precies. En het allerhoogste wat je kon bereiken was, een, bereiken was een witte woning... met een rode beuk in de <laughs> ja. Ja. En Maar dat standverschil kwam ook, kwam ook tot uitdrukking... als je bijvoorbeeld naar het verenigingsgebouw uh, o, ja. uh, ging of naar de kerk... Inderdaad, diezelfde hoofddirecteur waar ik nou net over, uh, over wiens uh, zoon. Uh, precies. Die kwam dus een keer naar het verenigingsgebouw. En dan had je van die leuke avonden. Ja, en theater was heel... of muziek. Precies. Ja. En dan, uh, dan zat iedereen echt op rang in de zaal. En hij, uh, hij, voor hem waren natuurlijk voorin plaatsen gereserveerd. En dan moest hij ook apart welkom geheten worden. En er is dus één keer gebeurd dat de voorzitter van het bestuur... Uh, van de Precies. Ja. Vergat om hem persoonlijk welkom te heten. Nou, toen is die hoofddirecteur opgestaan. En met zijn gezin uh, gewoon boos de zaal uitgelopen. En uh, in de kerk had je dat ook. In de katholieke kerk bijvoorbeeld zat iedereen ook al een rang. Vo vooraan de hoogste en achteraan uh, steeds lagere. En daarachter zaten de gedetineerden. Ja, die hadden ook bankjes van goedkoper hout. Maar goedkoper hout, hout inderdaad. Ja. Ja. Waar staat jouw vader als het gaat om dat sociale. Om die sociale kaart. Waar staat dan de, ja, nou, de, de, schoolme ja. de, de hoofdmeester van de school met den Bijbel? Ja, nou hij probeerde altijd om zich daar een beetje aan te onttrekken en dat ook eigenlijk niet zo te weten. Hij hield, hield zich daar verder van, want ja, hij had gewoon met kinderen te maken, met hun ouders. Dus hij wilde, want er werd heel veel gepraat onderling hoor. Mm -hmm. En daar wilde hij dus. Uh, gepraat, geroddeld. Geroddeld je. en ja. zo. Want ja, het was maar één werkgever in het dorp, dus dat is ook heel raar. Ja. Maar daar probeerde hij uh, een beetje buiten te staan. Okay. Maar wat was zijn, hoe werd hij gezien? Wat was zijn positie wat, als, als, als hoofdmeester? Uh, ja, dat was soms best een beetje moeilijk. Want hij was ook wel een heel klein beetje wel in dienst van justitie. Want hij gaf bijvoorbeeld ook les aan uh, gestichtswachters, s'avonds. Want ja, je had bijvoorbeeld ook uh, als emolument een gratis buskaart. Omdat het dus geen middelbare school was. Ik ging dus met een gratis buskaart naar school. Maar daar was dan een beetje discussie over. heeft uh, meester, meester, want zo heette mijn vader, heeft hij daar recht meester -meester op. Ja, ja, meester, meester. <laughs> Heeft hij daar wel recht op? Omdat hij dus, niet in, rechtstreeks in dienst was van justitie, precies. maar van het schoolmeester. Ja, ja, ja. Dus maar, we hadden een beetje een buitenpositie. Ja, dat was de formele kant, maar de sociale kant. Weet je, als schoolmeester of hoofd van een school... Eh, hoorde je dan bij de notabelen? Ja, toch wel, ja. Want je had geen echte notabelen bij ons. Je had niet, zoals in andere dorpen, een dokter of een tandarts of een notaris of zo. Die had je allemaal niet. Nee, je had een hoofddirecteur. Dus, ja, precies. En wat andere directeuren. Ja, ja, ja. ja. Um, je hield uh, in, uh, in de laatste week uh, dat je er zat... voor NRC Handelsblad een, uh, een dagboek bij. En je schreef daarin... het heeft iets genoeglijks om de hele dag gedetineerden om je heen te hebben... Ja, ja moet je me uitleggen, ja, ik heb zit toch... dat genoeg in? Ja, ik heb gewoon een zwak voor de jongens, dat is gewoon zo. Maar uh, het is gewoon heel leuk. Je zit in de keuken te eten en je ziet achter bij de buitenkraan... iemand verschijnen die een keteltje water pakt voor de koffie of de thee. En je steekt je hand op. Dat is heel leuk, dat is gewoon gezellig. <lacht> ja Maar dat had, had dat nog iets te maken met het feit dat het dan gedetineerden zijn? Of had dat ook gewoon... Ja, Wanneer dat, dat ook kunnen zijn. Nou, het gaat heel diep volgens mij. Ik ben natuurlijk mee opgegroeid. Ik weet niet beter. Ik, als kind, ik heb wel eens het idee dat ik, uh, zeker toen ik 13, 14, 15 werd, dat ik me meer identificeerde met de gedetineerden, die dus ook bij mij in de kerk zaten, dan met de uh, ja, toch heel erg brave bevolking. Hoe kwam dat dan? Ja, je, je, mocht al, je moest van onbesproken gedrag zijn als je daar werkte, als je er wilde wonen. Dus het waren hele, hele brave mensen. En ja, ik had misschien toen al een beetje een schrijversgeest, denk ik. Zat je in de kerk, zag je die mensen met hun tatoeages, lange, lang haar, oorbellen. Ja, dat vond ik persoonlijk veel interessanter. Daar zag ik allemaal verhalen achter. Het was echt een dorp van mythe en verhalen. Je hoorde ook veel over ontsnappingen. Ja, in mijn hoofd ging dat allemaal verhalen in gang zetten. Ja. En uh, um, was je als kind ook al... Uh, zo zeg maar, met het bijzondere van dat dorp is dat je dacht, dit moet ik opschrijven? Of heb je er dingen van opgeschreven toen? Nee, want uh, we hebben ook wel gezocht naar foto's van mij van vroeger... die misschien voor de achterflap van het boek uh, geschikt waren of zo... En toen bleek dat uh, in het fotoalbum van mijn ouders hadden totaal geen foto's... die iets met de gevangenissen te maken hadden. Ja, één fotootje dat ik bij de boevenbus sta. Want die ging namelijk als kind ook uh, met de boevenbus naar school. De kleuterschool, die was, alles lag nogal ver uit elkaar in Veenhuizen. En tot je tiende mocht je naar school met, uh, ja, met, de boevenbus. met de boevenbus. Dezelfde bus waarin ook de gedetineerden werden vervoerd. Dus donkerblauwe bussen met tralies. Vond je uh, ook allemaal heel gewoon. Ja, dat dus, vond, dat vond in je niet nou eng of raar? Ook niet, nee hoor. Hoewel ik als kind, ja, ik was altijd al een beetje, een beetje anders dan anderen, denk ik. Want soms had je bussen met tralies en soms had je bussen zonder tralies. Nou, die zonder tralies ging ik zonder uh, mokken ging ik erin. Maar mijn moeder vertelt dus altijd dat als er een bus voor eet met tralies... dan riep ik, ik wil niet in de boevenbus. En daar moest je ja. dan toch in? Ja, of dan uh, werd ik toch achter op de fiets naar school gebracht. Ja, ja. Um, um, ik wilde, um, ja... We gaan uh, uh, luisteren naar uh, de dichter bij de zondag. Want uh, we hebben altijd een dichter. En die heeft uh, op deze mooie zondag een speciaal gedicht voor jou geschreven. Dichter bij de zondag. Een man luistert naar de vogels. Maar dan net iets langer dan jij en ik. Hij neemt het gezang op en rekent uit hoeveel sneller het hart van een vogel klopt. Hij luistert naar de vogels. Hij luistert naar de mens. Hij neemt de tijd en vertraagt de opname. De vogel zingt nu laag en langzaam. De opgenomen vogel heeft de hartslag van een mens. En de mens zingt de trage vogel na. Rustig loopt hij het bos in met een luidspreker en zijn opnameapparaat. Hij voert de snelheid van de opgenomen mens op... zodat zijn hart net zo snel klopt. Hij wacht... En de vogel antwoordt, de vogel heeft hem verstaan. Dat vertelde een vriend me. Ik heb hem verstaan. Ja, dit was uh, de dichter Chit Bruinja. Um, wat vond je ervan? Schitterend. Heel mooi. Ik wil het graag nog eens nalezen. Ja, verwijst ook ja. een beetje naar, naar de Roma. Je, waarin je je ook hebt, diepte. Mm -hmm. mm -hmm. um, Roept dit dan nog wat op, of... Ja, het roept niet eens van natuur op, natuurlijk. En dat je je eivult met het uh, uh, grote bos uh, dat van jou alleen is. Ja, ja. Ja, heel mooi. Say much cause the hurt runs too deep. I dance alone when the last bottle's spent. Memories, Memories like a river running through my head. I have me an ocean before. Randy Carlyle, A Promise to Keep was dat. Ik praat vanmorgen met schrijfster Mariette Meester. Onder meer over haar nieuwe boek Kak dat afgelopen week verscheen. In dit boek staan allerlei anekdotes en andere bijzondere verhalen. over het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. waar ze als kind woonde. Verhalen die verteld werden door uh, andere oudbewoners. met wie zij sprak. Um, wat ook in het boek staat, Mariette. is uh, dat er een. Uh, dat er een heel lang een kloof is geweest tussen de openbare en de christelijke. Um, en um, dat ik heb begrepen dat die kloof uh, nog steeds een beetje pijn doet. Waar zit hem dat precies in? Ja, ik weet niet of dat in andere dorpen in die tijd ook zo is geweest, maar in mijn jeugd ja, riep je elkaar toe: uh, openbare stinksigaren, christelijke, misselijke. En dat was echt zo'n vaste kreet. En je mm -hmm. ken, het was een heel klein dorp met uh, maar duizend inwoners, maar de openbare kende je gewoon niet. En pas nu, doordat ik al die gesprekken met oud-inwoners heb gevoerd... kom ik erachter hoe, hoeveel leuke mensen erbij die uh, openbare een gaan zijn. O, maar zelfs in jouw tijd was het, al zo dat, dat, was het nog steeds zo dat je ja. niet met elkaar omging? Nee, totaal niet. Ik kende ze gewoon niet. Ja, van uiterlijk misschien, maar je praat er niet met elkaar. En um, ik heb twee jongere broers. En mijn jongste broer die, die is negen jaar jonger en die heeft dat niet meer meegemaakt. Maar het, het was een enorme hokjesgeest in Veenhuizen. Maar, maar hoe, want over hoeveel inwoners hebben we het ja, eigenlijk? Duizend. Dus duizend dat is heel waar, ja, duizend. heel inwoners. Ja, duizend gededen Dan moet je echt je best doen om die mensen niet <laughs> ja, te kennen. Inderdaad. Toch? Ik praatte niet met ze. Nee, heel jammer. Maar als je dat... ze tegenkwam? Nee, ik kwam ook niet. Nee. En ook geen uh, stelletjes die ontstonden? Romeo oh en nee. Julia, uh, oh drama's nee. tussen uh, nee, kathoelen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Ja, het zal eens gebeurd zijn, maar uh, over het algemeen niet, nee. Ja. En, nee. En jij ging voor dit boek researchen en ging toen praten met openbaren? Ja, en toen dacht ik, hey, had ik die mensen toen maar gekend? Geweldig. Dus dat uh, is jammer. Ik heb me best op een gegeven moment, toen ik naar de middelbare school ging... begon ik me ook wel best wel eenzaam te voelen. Want ik ging in mijn eentje naar ja, een hele andere school dan de meeste kinderen. En dan gingen we wel openbaren naar, naar het atheneum. Dus uh, achteraf denk je, ja, had ik ze maar gekend. Maar goed, kinderverdriet. Uh, Daar ben je overheen <laughs> ben gekomen. ben uh, je gekomen. Zoals gezegd ben je speciaal voor, uh, voor dit boek teruggaan naar Veenhuizen. En afgelopen maandag ben je samen met je man terugverhuisd. Ja, heerlijk naar rustig. Ja, heerlijk rustig. Ik zou zeggen heerlijk. weg van de rust van Drenthe naar de <laughs> uh, hectiek van Amsterdam. Ja, maar maar jij zegt rustig. <laughs> ja, nou ja, ik, ik woon in Amsterdam op drie hoog en dan uh, heb je niet uh, dat er zomaar een lachende hoofden voor het raam verschijnen. En dat was in, in heel erg leuk in Veenhuizen, want mensen wisten natuurlijk ook dat ik daar verhalen aan het verzamelen was en vooral in het begin. Zat je in de kamer en er verscheen weer zo'n grijsharig hoofd voor het raam. En er was iemand die, die had dan, was kwam er spontaan verhaal. langs en die had een verhaal of uh, die had wel eens vragen. Er zijn ook heel veel collectors in zo'n dorp. Kom, het <laughs> constant zijn er collectors. Dus uh, ja, allemaal heel leuk om een keer mee te maken. Ja. Maar het, het is drukker in het dorp. En je hebt het ja. rustiger in Amsterdam. Zeker. Ja. En nu je terug bent, wat mis je nou het meest als je, als je terugkijkt naar dat Veenhuizen? Ja, de natuur, denk ik. Uh, ja, toch ook dat, dat sociale. Want uh, ja, ik heb me ook ergens ingestort. Er dus zijn op momenten moment de acties bezig. Daarom dat, uh, ja de provincie wil 149 hele mooie oude eiken omkappen. Dus uh, samen met een aantal andere dorpelingen zijn wij een actiecomité begonnen. Red de monumentale eiken. Aha. En dat was eigenlijk ontzettend leuk. Omdat, want toen kwamen we dan bij elkaar bij ons thuis in, in de pastorie. In de keuken zet ik dan de tafel neer met uh, koffie en, en, en lekkere drankjes en zo. En, uh, nou, iedereen zat dan bij ons in de, in de woonkamer te vergaderen met, met twintig man. en Het kwam makkelijk. Het was natuurlijk een hele grote woonkamer. Ja. Dus dat was, was heel erg leuk. En um, het heeft niet iets bij je wakker gemaakt... waardoor je dacht, ik wil er permanent terug. Nee, nee hoor. Nee. Want alle anderen die in dit boek staan beschreven... Die zeggen allemaal, als ze eruit zijn, geknikkerd bij van spreken... Ja. dat ze terug willen. Iedereen die terug kan, komt ook terug. Ja, inderdaad. Uh, ja, mijn vader heeft het bijgehouden. Ik geloof dat er 90 oud-leerlingen zijn teruggekomen, inderdaad. Ja, het is daar heerlijk wonen, maar ja, je hebt er niet zoveel cultuur. En ik vind het ook heerlijk om naar een museum te gaan of naar de film en zo. En ik, heb, ik heb anderhalf jaar geen film gezien. Dus Want uh, dat het, het verenigingshuis toch, uh, functioneert niet meer als filmhuis. Nou, je hebt een filmfestival sinds kort. Nou. Dat heb ik mogen openen zelfs. Kijk. Maar uh, ja, dat is voor mij toch niet voldoende. Wat dus, heeft het opgroeien in zo'n dorp nou met jou... met jouw persoonlijkheid gedaan? Ja, het is echt de basis onder je bestaan natuurlijk. Ik, denk ook dat ik, ik, ik, ik merk dat ik heel vaak op dezelfde onderwerpen uitkom... als ik iets, een onderwerp zoek voor een boek. Bijvoorbeeld, ik, ben, uh, ik heb in januari ook al een boek uitgegeven. De mythische oom over uh, mijn oom in Amerika. Die woont daar in een gemeenschap, een kleine gemeenschap met heel veel Nederlandse immigranten. En dan achteraf denk je, hé, hey, dat is net weer Veenhuizen natuurlijk. Ik heb ook uh, boeken geschreven over de Roma in Roemenië... Ook weer een hele besloten, uh, bijzondere gemeenschap. Dus, dus wat je dat betreft... we kunnen zeggen: je hebt een fascinatie voor besloten gemeenschappen. Ja, maar dat zit heel diep in je, zonder dat je dat nou echt weet. Dus en ik, ja, ook die gedetineerden, dat zijn dat natuurlijk ook zijn mensen die, die het vrij moeilijk hebben. En ik, ik kom ook altijd bij dat soort mensen uit. En Roma zijn ook geen mensen die bovenaan de maatschappij staan, natuurlijk. Dus. Uh, en ja. ben je dan alleen maar een, een toeschouwer, een, observator? Of voel, voel je ook een, een verbinding met die mensen? Ja, dat voel ik zeker wel. Ja, ja. Ik kan me heel goed inleven in mensen. Dat is ook een voordeel als je een romans schrijft natuurlijk. Mm -hmm. Dat maar heb ik allemaal zegt, te danken ik, aan het Veenhuizen. Ja, maar ik, je zegt ik kan me heel goed inleven in mensen. In mensen ja. in het algemeen of in... Op mensen in dit soort situaties Nou het bijzonder. Nou ja, kijk, mijn moeder was, zei altijd... van je moet respectvol met deze mensen omgaan. Dus je moet ze een goede dag zeggen. Je moet niet, niet echt met ze gaan praten. Maar het zijn ook mensen. Het zijn, wel mensen, die iets, ja. zijn mensen die iets verkeerd gedaan hebben. Maar 90% van die mensen... Ik wil van binnen... zijn ze voor een groot deel precies net zoals wij. Dus dat heb ik heel erg geleerd... in mijn jeugd. En ja... Maar vervolgens besluit je om als schrijver, uh, aan het werk te gaan. En mm -hmm. merk je dat je wel steeds terechtkomt bij, bij, bij gesloten gemeenschappen. Ja, inderdaad. En bij mensen die het moeilijk hebben. dus uh... Ja, maar dat zijn hele onbewuste processen natuurlijk. Hè? Dat, dat heeft zich van, vanaf mijn babytijd in mij gevormd. En bij iemand anders werkt het misschien heel anders uit. Maar bij mij pakt het zo uit. Heb je uh, zelf nog in je, in je eigen sociale leven... nog contact met mensen die je... Die, die je in Veenhuizen hebt leren kennen. Nou, ik heb wel eens op een van mijn eerste boeken een brief gehad van uh, iemand... en die aan het eind van de brief uh, ja, gaf eerlijk toe... ja, ik ben net uit de gevangenis ontslagen. En iemand anders, een ander schrijver, denkt ik meteen eng of zo. En ik dacht, ah, interessant. En ik ben bevriend geraakt met deze meneer. En ik ben nog steeds met hem bevriend. Dus, uh, ja. Oké. Okay. <laughs> um, We hebben... Ik wilde eigenlijk nog iets vragen over de sleutelclub, Maar dat moeten de mensen uh, zelf maar is Een meestelijk leuk verhaal. Uh, in het boek van Mariette Meester. Koloniekak kak, leven in een gevangenisdorp. En daar staat dat verhaal over de sleutelklop in. Uh, want wij moeten uh, uh, naar het einde toe gaan breien. En dat doen we aan de hand van ons gastenboek. Daarin uh, schrijven de gasten uh, van Dit is de Zondag hun, die beschrijven daarin hun ideale zondag. Mariette, wat is jouw ideale zondag? Ja, op mijn ideale zondag laat ik alles los. De computer staat uit en ik schrijf niet. Ik lees mijn e-mail ook niet op zondag. En uh, de dag ervoor, op zaterdag, maak ik van soep. Ik maak taart, dus ik hoef ook niet te koken. En dan, uh, ja, dan ga ik met mijn man uh, ergens naartoe fietsen of wandelen. En, uh, ja, het liefst naar een plek die we nog niet kennen. Het kan gewoon een andere wijk zijn of een ander bos of zo. En, ja, ik bekijk ook wat anderen hebben gemaakt op zondag. Dan lees ik een boek of ik ga naar een tentoonstelling. En eigenlijk is mijn ideale zondag een, een reis van één dag. En een echte rustdag. Zeker. Grijp ik. Ja. En dan, dan komen er vanzelf, als je geluk hebt, komen er nieuwe inzichten. Het is toch een dag van reflectie. Ja. Heel erg bedankt voor je komst en voor je verhaal. Mariette Meester schrijfster van uh, het boek Koloniekak uh, over Veenhuizen. Een, een, een, een strafkolonie. Een, uh, een, een dorp wat ook een gevangenis is. Um, ik zie dat we nog heel even hebben. Nog heel even kort, dan toch naar die sleutelclub. <laughs> Wat was de sleutelclub? Ja, de sleutelclub. De mensen hadden elkaar... Nee, als er een feestavond was geweest in het verenigingsgebouw... dan werden aan het eind van een bepaalde groep mensen sleutels op tafel gegooid. Dan pakte je daar blind eentje af. En met de echtgenoten van die persoon ging jij mee naar huis... en bracht je de nacht door. En het waren allemaal mensen die dus voor justitie werkten. Wow. Dus men wist het van elkaar. En dat, uh, maar het was een typisch in jaren 70-fenomeen. De hè? jaren 70 zijn dus ook uh, uh, aan niet voorbij <laughs> nee, gegaan. Nee, zeker niet. Het was heel spannend daar. En bestaat de club nog steeds? Het bestaat niet meer. Het is niet meer nodig. Oké. Okay. Nou, dat, uh, uh, nog even een staartje uh, Veenhuizen... Uh, waaraan uh, um, al het wereld wereldelijkse ook niet uh, voorbij is gegaan. Mariette, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Wilt u meer weten of terugluisteren... dan kunt u naar www.eo.nl. Dit is de zondag. Daar nou, kunt u ook het gedicht teruglezen. En misschien nog wel een extra gedicht. Um, straks na acht uur, Vroege Vogels. Uh, Menno kan ons vertellen wat we daarin kunnen horen. Kiva, goedemorgen. Ja, het wordt een prachtige uitzending, want het is al een fantastisch mooie dag. Uh, jij kunt daar niet naar buiten kijken, of wel? Nee, waar nee helaas zit. niet. Nee, nou, wij zijn natuurlijk wel in het kapitaal. Je komt voor alles langs hier. Nou, ja, het is prachtig blauw. Uh, de, de bomen staan geweldig in blad... Uh, er ligt nog een beetje, beetje dauw op het gras, maar het, uh, het wordt geweldig. En er staat hier voor de deur een, een, een, een flexitaria, zoals dat heet. Dat is een, een, ja, een car van natuur en milieu. Het is eigenlijk een rijdende snackkar... maar dan met alleen maar biologische, duurzame en vegetarische hapjes. En die kar die gaat uh, de komende zomer langs alle grote festivals in Nederland... om uh, het volk te laten proeven hoe lekker uh, duurzaam en vegetarisch uh, kan zijn... Um, en verder gaan we het hebben over um, zeereservaten. In de Noordzee uh, liggen gebieden die uh, aangewezen zijn als zeereservaat. Daar moet de vis tot rust kunnen komen. Maar het gaat nog niet zo hard met het, uh, het, uh, het uh, uh, concreet maken van die zeereservaten. Er wordt, er wordt nog steeds gevist en geboorte van alles gedaan. En uh, ja, wij gaan erover praten wat daar allemaal te vinden is. Ja, verder. Oh ja, leven zonder het, het achterlaten van afval. De No Waste Man, die heeft twee jaar lang ge, geleefd en dingen gekocht... en gekookt in zijn keuken zonder ook maar één zakje of pakje achter te laten... Dus moet je je voorstellen, die gaat naar de supermarkt... en die gaat hem in een lege pot pindakaas proberen pindakaas te pakken te krijgen. Nou ja, allemaal mm. van dat soort dingen. Kiva, het wordt een prachtige uitzending. Straks daarachter. Ga luisteren. Jee. Beste vaders van Nederland. Alvast gefeliciteerd met Vaderdag. Misschien krijg je wel een Kobo e-reader cadeau.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 Dit is Radio 1.